Uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. In een huis in het Zitteren onbekende stoffen gevonden. Drie panden en twee woonboten in de omgeving zijn ontruimd. Eerder vannacht werd een man van 38 uit Groningen aangehouden... omdat hij een knal of een explosie zou hebben veroorzaakt op een industrieterrein. Agenten doorzochten later zijn huis en kwamen de onbekende stoffen tegen. De explosieve opruimingsdienst zegt dat de stoffen minder gevaarlijk zijn dan het lijkt... maar om wat voor stoffen het precies gaat is niet bekend. De gemeente Pekela wil geld zien van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil het asielzoekerscentrum daar sluiten, maar Pekela wil het COA aan het contract houden. Dat loopt tot halverwege 2020. Het gaat de gemeente onder meer om de huuropbrengsten en om het inhuren van extra personeel. Volgens de gemeente loopt dat bedrag tegen de miljoen euro. De kiescommissie in Frankrijk heeft gewaarschuwd dat iedereen die gehackte data van presidentskandidaat Macron publiceert zich mogelijk schuldig maakt aan een misdrijf. Om middernacht werd de campagne officieel afgesloten. Dat betekent dat de kandidaten en de Franse media zich zeer terughoudend moeten opstellen tot de verkiezingen morgenavond achter de rug zijn en de winnaar bekend is. De onbekende hackers hebben een grote hoeveelheid informatie gestolen en die gisteravond online gezet. De KNVB is geschrokken over het vuurwerkincident gisteravond bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Dordrecht. Een ballenjongen van 10 jaar oud liep huilend van het veld nadat in de buurt een vuurwerkbom was ontploft. Een woordvoerder van de KNVB noemt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Tijdens de wedstrijd werd meerdere keren vuurwerk op het veld gegooid en werden er fakkels afgestoken. De scheidsrechter staakte de wedstrijd tussen Den Bosch en FC Dordrecht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 15 graden op de Wadden tot lokaal 21 in Brabant en Limburg. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Morgen is het vooral in het zuiden bewolkt. In het zuidoosten is er ook kans op een buitje. In het noorden is er wat vaker zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 In de operette De Marskraam. En als klein kind heeft hij vele optredens gedaan. in het Tiptop Theater in de Jodenbreestraat. En. Uh, ja, in de Tweede Eer de Wereldoorlog overleefde Bob als enige. van zijn familie en overige familieleden. het concentratiekampen Auschwitz. En na de nare oorlog hervatte schoolte zijn loopbaan. met noodzakelijke Joodse liederen. Ook was hij. net zoals uh, Sylviaan Poon's medewerker. aan het in die tijd zeer programma van Wim Ibal. Het programma Waar blijft de tijd. En een van de vele onderscheidingen die Bob Scholten kreeg uitgereikt, was de Gouden Harp, dat was 1966. En u hoort hem nu Bob Scholten. met de nummer uit 1936. Breng eens een zonnetje. Het leven dat is geen pretje. Ik weet er alles van. Ben je bedrukt voorzetje, maak er van wat je kan.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 See <laughs>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 Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. Huh. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat vat, dat begint al knap iets te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik. Die pas reuze in ze schik met zijn alveen jas. Twee en tien morten kinderen.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 Yes. Yes. Aan van de ijssel staat een veerhuis. Daar woont een muis.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 Als het zilver een paar over 25 jaar. Kleine gretje uit de polder, kind van het laag land, blonde van haar en blauw van ogen. Geef me toch je hand, kleine gretje uit de polder, zeg maar.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 Alles is vrij, alles is vrij, kom er toch bij, wat blijf je, hé, hey, wat blijf je? Hé, hey, ga je mee, want ik weet, een hele grote kermis. Het is een kakelbonte kermis, en hij is voor iedereen. Toeters en wellen, in twee karocellen, met spekjes en taartjes, op blinkende paardjes. En je mag overal in, met grote zijkerspin. Alles is vrij, alles is vrij, alles is vrij, alles is vrij, kom het op bij,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 Alles is vrij, alles is vrij, alles is vrij, alles is vrij, vrij. kom er toch vrij. bij, wat weet je, hey, wat weet je? Alles is vrij, alles is vrij, alles is vrij, alles is vrij, kom er toch bij, wat lijkt je?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 Ik spikken voor de lijn.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 is alles puur, wij hebben nog figuur. Wij zijn een stuk andere natuur. Jo met de banjo en lief met de mandolin.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 Samenk je brand!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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik sta op wacht en denk aan jou. Je spreekt me af, bleef mij niet trouw, ook een zo. Yeah. Mario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 Mij niet trouw, ook een soort is niet van steen. Waarom schreef jij je lief en liefde?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 wat Het feest dat bestaat, is een eet vandaan, daarom gaat de karavan, is morgens al op weg, dan zijn wij er niet zo laat. heeft mama een rode en is papa niet te leuk.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 De trap. Daar op de trap? Nou daar, een kleine muis op klokjes. Nee, het is geen grap, geen van klipklippen die klap op de trap. Oh ja. Het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw. En Piep zei een muis in het voorhuis, ik trouw. En dus zo ze samen. Wat, Wat is het toch fijn? fijn, een muis in een moord. Trap. Nou daar, een kleine muis op lopjes. Nee, het is geen grap, geen grap, klip kippen die klap op de trap. Oh ja. Maar muis kreeg een vijfling en al een gezond. Dus aten de muisjes, beschuitjes met muisjes. En iedereen zong toen, wat is er toch fijn. Een, een muis in een molen in molkent.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 Klaar op de trap. Nou, daar, mijn kleine muizen, jongens. Niet is geen grap, geen gangje, geen klap op de trap. O oh ja, de muizen die hebben het fijn naar hun zin. De molen staat leeg, want geen vrouw durft erin.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 Tot volgende week dinsdag hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Ik ben naar de gaan, naar de Ze maken een Ze, ze maken een Ze, ze maken Ze, ze maken, ze ze maken, ze ze maken ze en ze van boter Een, domini, een domini,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 In de kerk in de kerk zei de dominie. Een domi dominominie, een domi dominominie, en we zuster die niet kie, en mijn zuster die niet, kie, en we zuster die niet niet, en we zuster niet niet. En ze maakte van boter een toverhex, een toverhex voor doos. Ik zei ja pakte, ik zei ja pakte, zei de toverhex. Ik zei ja pakte, ik zei ja pakte, zei de toverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zei de bavelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de bavelfrouw. In de kerk in de kerk zei de dominie. In de kastelijn. de kastelijn. een ja domi, pakken, een ja domi, pakken, en ja zuster die, die ja pakken, zij ja pakken, ja pakken, zij ja pakken, zij ja pakken, zij ja pakken, zij ja pakken, zij ja pakken, zij ja zij ja zij betalen zij de pakken, zij pakken, zij je pakken, zijn pakken, zij zij pakken, In in karak, in in en, en, en, en ze maakten van boter and baronas een baron, nas, En de zwitte en de zwitte zijn de burgers. En de zwitte en de zwitte zijn de burgers. In de karre, in de karre, in de karre, in de karre, in de karre, in de dominee. Een dominee, een domi, dominee, een En mijn domi, zuster, zuster, die, die, En mijn zuster, die, die, En ze maakte van donderen lichtmatrozen, lichtmatroos, bardoes. Mooie benen, mooie benen, zijde lichtmatroos. Mooie benen, mooie benen, zijde lichtmatroos. In de zwitte, in de zwitte, zijde barones. In de zwitte, in de zwitte, zijde barones. Is is betalen spetalen, zij de kastelein. Is betal is betalen is zij de kastelein. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zij de toverheks. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavofrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavofrouw. In de kark in de kark, zij de dominie. In de kark in de kark, zij de dominie. Andomie dominie, andomie dominie, domi, domi, nee. en de zuster die nee, die, nee, nee. en de zuster die nee, die, nee. en de zuster. Nee, nee. En de zuster nee, nee.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 Karak in de karak, de dominee. Een dominee, een dominee. een mijn zuster, En mijn zuster, niet, En mijn zuster, die niet. Ging. En ze van motor een oude heer, een oude heer paradoos. Heel voorzichtig, he voorzichtig, zei de oude heer. Heel voorzichtig, he voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Biene, mooie bienen, mooie bienen, mooie bienen, mooie mooie bienen, mooie bienen, mooie bienen, mooie In de bienen, in de mooie bienen, mooie in mooie bienen, mooie bienen, mooie bienen, mooie bienen, mooie bienen, mooie bienen, mooie bienen, mooie bienen, mooie bienen, mooie bienen, mooie bienen, pak bienen, mooie bienen, mooie bienen, mooie bienen, mooie bienen, pak bienen, mooie In de karakseri doe in de karakseri in de, karre, ik de een de En de systeem die niet ging. en de die niet Ik ben een van naar de boot, maar naar de boten maar ze Ze valt, maken ze ze valt, ze zijn maken ze ze valt, ze valt, maken wat ze valt, ze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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort Met Mario antwoord. Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen Toen zag ik opeens een klein hoedotje stoppen Het was een Peugeotje zo groot, niets groter Het stond naast mijn tik vlak bij de boter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 Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam. Ze zei nou wat dacht je uit Maduro Dan. maar goedje, Ze klom op mijn broodje. Ze trok aan mijn haar. Ze zat op mijn mouw. Mijn kleine vriendinnetje. Zo'n neustie, zo'n kennetje. Ze riep in mijn oor.